Bijna twee jaar geleden heroverde het Iraakse leger de stad... en toen werden op hetzelfde terrein meerdere massagraven gevonden... met de resten van honderden militairen. IS-strijders zeiden toen dat ze in Tikrit 1700 militairen van het regeringsleger hadden omgebracht... omdat het Shiiten waren. IS is Sunnitisch.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 dan moesten er drie ook weer de lijst verlaten. Na 27 weken Tujamo met uh, Drop Dead Low uit de lijst verdwenen. Na 26 weken Selena Gomez met Killing With Kindness en na 20 weken Major Lazer samen met Justin Fucking Bieber en me met Cold Warden. Maar goed, er zijn dus weer drie hele mooie platen voor uh, in de plaats gekomen.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 Ja, Sander is erbij natuurlijk, maar nou, dat heb je al gehoord. Ja. En uh, ja, ze mogen gewoon lekker naar de top 3 gaan luisteren van uh, vorige week. Ja, dat ik vind ik een, ook een goed plan. veel beter plan, inderdaad. Hey, de top 3 van uh, vorige week uh, die, uh, zag er als volgt uit. Nummer 3, Jude.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 Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week op 3 James Arthur, op 2 de Passenger en op nummer 1 Clean Bandit. benieuwd hoe die er deze week uitziet. Blijf te luisteren rond de klok van kwart voor ga ik het je vertellen. Friday, I'm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 Get back to mom. Ignite in the heat of the moment. Let those sparks fuse, Blowing off to the ceiling with one of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 Nummer 38 van deze week in handen van Calvin Harris met uh, My Way. Daarvoor hoorde je Britney Spears aan met uh, g Easy De nummer 40 met uh, Make New. Me. De zitten blijven nummer 39 wel overgeslagen. Wie dat is, dat hoor je zo direct van uh, niemand minder dan uh, Sander Leesje. Ja, ik weet het wel spannend te houden, hè. Hij is zitten, dus eigenlijk kan ik wel weten wie er op uh, 39 staat. Hey, wij gaan zo direct gewoon meteen door met de nummer 37. De nummer 37 is de langstgenoteerde plaat van deze week met mijn liefste 32 weken. Hoogste notering voor deze plaat is de nummer 2 en deze week 10 plaatsen gezakt. En dan heb ik het over Sigala samen met John Newman en Mal Rogers... met Give Me Your Love hier op Zandvoort tijdens uh, niks minder dan de Eurobreakdown. is further take your pain when you get weak i'll make you strong again when all is last i will come for you mm -hmm, mm. Deze week de gala met uh, Give Me Your Love, langs de nautere platen van uh, deze week alweer. Leuk hè? Facebook heb je al die social media en zo, en dan uh, zit je zelfs te kijken. En dan uh, hebben we met de CFM groep een uh, uh, familiepagina noemen we het zo maar even.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 Why don't put me on these four walls Hoping you'll come It's just a cruel existence Like it's no point hoping at all Baby, baby I feel crazy All night, all night And every day Give me something But you say nothing What is happening ...van deze week uh, Zemeleek samen met uh, Taylor Swift... ...met uh, I Don't Wanna Live Forever. En het is ook echt een vrijdag de 13 ook, hè? Jeetje. Ja. Echt dan begin je, dan denk je wel, oh, ik moet een top drie nog maken. We jingle dan. En dan uh, heb je die gemaakt denk ik, nah, dan gaan we de, de, de, de op, op mijn tablet zitten. Dat is mijn uh, jingle speler altijd. Nou, is mijn tablet leeg en heb ik geen oplader bij me. Nou, het gaat goed. En, uh, de telefoon staat hier non-stop uh, gloeiend ...met allemaal mensen die... Uh,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 ...zit Sam Pelt met What About A Love. En daarvoor hoorde je Martin Garrix samen met Baby in The Name Of Love. Het is iets met liefde. Hij heeft twee plaatjes achter elkaar, ik weet niet wat het is. Hey, even over Sam Veldt. Sammy Renders heet die uh, officieel. Die is van wanachtig in Bokstel. Hij maakt al geruime tijd remixen waarvan Nexus New Orleans een voorbeeld is. Het eind juni 2014 verscheen. Nou, zijn kwaliteiten leverde hem eerder dat, dat jaar een contract op bij Spin -in.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 Niet betrouwbaar, maar wel origineel. ze guy me company in all tweede positie. Dat is uh, deze cool girl van uh, Top hey, Het is uh, tijd voor een uh, kleine resume van de platen die we wel en uh, niet hebben gehad. En dat uh, is, is helemaal in de oude vertrouwde handen van uh, niemand minder dan uh, Sander Leefje. Op nummer 40 vinden we Britney Spears featuring G.E. She met Make Me. Al 29 weken in de lijst op nummer 39. Dua Lipa, Hotter Than Hell. Op nummer 38 vinden we Kelvin Harris met My Way, en op 37 Sigala, John Newman en Now Watchers met Give Me Your Love. Op nummer 36 vinden we Sean Mendes met Mercy, en op 35 Sting. Met Taylor Swift en I Don't Wanna Live Forever. Op nummer 34 vinden we The Chainsmokers featuring Poobie Rain en All We Know. En nu binnenkomen deze week Martin Jensen met Solo Dance.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 De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dat was uh, de overzicht van de platen die we wel en niet hebben gehad. Wij gaan door met de nummer uh, 27. Maar de nummer 27 is een uh, nieuwe binnenkomer. De laatste nieuwe binnenkomer uh, van uh, deze week. En hij komt uit het uh, Puerto Rico vandaan.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 kan tekenen, vergeet hij de kleine lettertjes te lezen. Maar is stond vermeld dat hij voor ieder verkocht album slechts één cent kreeg. Nou, in november 1991 verschijnt dan zijn titelloze Ik heb zo'n hekel aan titelloze albums. Zijn titelloze Spaans-talige debuutalbum dat een vervolg krijgt... Uh, dat een vervolg krijgt de albums Mi Amares en Amidio 44 mijn Spaans is zo goed. Nou, op het laatste album uh, staat ook uh, Maria, het nummer dat in 1997 zijn eerste top 40 hit in uh, Nederland wordt. In 1998 wordt uh, La Copa de la Vida, afkomstig van uh, zijn uh, album Vuelve, uh, gekozen tot het officiële thema van de wereldkampioenschap uh, voetbal in uh, Frankrijk. Daarmee bereikt hij het jaar opnieuw een uh, top 10 hitte uh, in ons land. En in 1999 besluit de zanger een uh, breder publiek aan te gaan spreken... met ook Engelstalig materiaal. Nou, om die nieuwe start uh, te markeren, brengt hij uh, opnieuw een titelloos album uit. zo'n hekel aan titelloos albums. Daarop uh, staat zijn uh, derde hit, uh, Live in the Vida Loca. Dat is zijn uh, eerste grote uh, uh, ja, hitwoord weer in uh, Nederland van de tijd. Van het album komen ook CSOR uh, Ever Head, Shake Your Ban Ban en uh, Private Emotions. Uh, en op de zesde album Soundloader, dat in 2000 verschijnt... de hits She Banks en zijn eerste top 3-hit... Nobody Wants To Be Lonely samen met uh, Christina Aguilera. Na nou, 2012 schrijft uh, Rieke Martin aan als uh, een van de coaches... bij The Force uh, Australia, dat in 2014 krijgt uh, via...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 It's for hunger, it's for thirst. You drank me up. Uh, you drink me up to the bottom with your mouth? Nou, het is een hele vunzige tekst eigenlijk. Daar komt het wel een beetje op neer, toch? Ja. Ik hou er wel van. Uh, <laughs> ja. Goed, uh, dat was Ricky Martin samen met Loema de Nieuwe Binnenkomer van deze week... op de 27ste plaats. Hey, wij gaan uh, naar de laatste plaat van uh, vandaag uh, toe. Dat is de nummer 24. En die is in handen van uh, niemand minder dan uh, Julia Michaels... en uh, uh, uh, Kaigo met uh, Carry Me, de nummer 24 dus van uh, deze week.